Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Russische president Poetin geeft voor het eerst toe dat zijn leger aanvallen heeft uitgevoerd op energiecentrales van Oekraïne. Er is uh, het is ook voor het eerst dat Poetin zich op camera uitlaat over de aanvallen van de afgelopen maand. Maar, zegt hij erbij, het is een reactie op de aanval op de Krimbrug door Oekraïne. Dat is trouwens nooit bewezen. We weten nog steeds niet wie die aanval heeft uitgevoerd. Tweede Kamerlid Tjeert de Groot van D66 heeft een verslaggever van Ongehoord Nederland voor een draaiende camera uitgemaakt voor fascist. Dat deed hij terwijl hij bezoekers een rondleiding gaf door de Tweede Kamer. De heer de Groot, een de vraag. We ignore deze. Oh, why? De heer de Groot. Ja, ik kom toch even naar u toe, want u noemt mij net een fascist, terwijl u een rondleiding aan het geven bent tegenover deze toeristen, of ik weet niet wie het zijn. Ga nu even daarheen. Zijn. Nee, u noemt mij een fascist, letterlijk, in mijn gezicht, terwijl u mensen aan het rondleiden bent. Wat is dat voor gedrag, de heer De Groot? Hallo. De Groot zegt nu spijt te hebben van zijn uitspraken. En een bijzondere reportage van onze collega's bij Nieuwsuur. Ze gingen naar de dierentuin van San Diego in de VS. Daar kun je niet alleen levende dieren bekijken, maar ze vriezen daar ook celmateriaal in van bedreigde dieren. Bij min 195 graden Celsius, de frozen zoo noemen ze het. Every day were freezing cells and froze today a... Northern bald ibis. So a type of bird. No. Oh, endangered animals. Usually endangered, yes. We bank, we actually bank the common animals... as ze zegt dat DNA materiaal van bedreigde dieren wordt ingevroren, maar ook van normale dieren. Die zijn nu misschien nog niet bedreigd, maar wie weet wanneer wel. In de toekomst kunnen ze dan met kloontechnieken tot leven worden gebracht. En die techniek gaat namelijk razendsnel. Krijg je nog het weer. Vooral in het zuiden vallen er pittige buien. Vanavond wordt het overal droog. Morgenochtend kan het wel glad zijn op sommige plekken. En morgen vooral aan zee nog wat zon en ook her en der een bui. En het wordt dan niet warmer dan 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 This time the fire's aglow. I hear there's even a fair chance that it will snow. The present sit below the tree. I put my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 I Behind the mistletoe, and still it feels all wrong. And I'm glad to see the people celebrating, and the music is a merry. nog staan de uitzending nog iets te regelen. Dus zit ik er nog doorheen te wabbelen met, met dit nummer ook nog. Uh, Sofie de Jenna was dat met Fairy Lights. Um, haar kerstbijdrage, ik zal beloven dat ik hem volgende week gewoon zonder dat ik me smoel opentrek, want dat is natuurlijk niet de bedoeling.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 En we hebben even gewacht tot uh, Snieklaas het land uit is. Want ja, uh, we moeten toch wel een beetje rekening houden dat ook de Goed Heiligman nog recht heeft op zijn feestje. Maar dit is die kersting. The skies that have my life. I think of the days gone by and how they cut like a knife.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 It's almost Christmas It's almost Christmas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 Inside me Finding the courage To lose sight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 To the sky, it told mm -hmm. me all. Around. Refuge in a yogurt bowl, and the hyacinths were standing.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 So, oh, I won't accept it 'cause I don't connect with. trouble, my bones are getting weak, my muscles are more feeble, they say I am empty, but I don't think so.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 Zie je, wens jullie allemaal fijne dagen en een voor